12 uur. Het NOS Journaal. Jeroen Tjepkama. Libische opstandelingen melden slotoffensief... maar de situatie in Tripoli is onduidelijk. Egypte ontevreden over Israëlische reactie. De paus spreekt honderdduizenden gelovige jongeren toe in Madrid. Het weer. Te beginnen met een waarschuwing. Het KNMI waarschuwt voor extreem weer... in de provincies Limburg, Noord-Brabant, Gelderland en Overijssel. Vanmiddag kunnen daar zware onweersbuien overtrekken... met windstoten van 75 tot 100 km per uur. Het Weerinstituut heeft voor deze provincies een code oranje afgegeven. Dat is de op één na hoogste waarschuwingscategorie. Het KNMI raadt mensen aan de weerberichten goed te volgen. Dan voor de buien uit loopt de temperatuur op naar 23 graden in het noordwesten... en 28 in het binnenland. Morgen op de meeste plaatsen droog en maximaal 26 graden. De strijd in Libië lijkt in de eindfase te zijn beland. Gisteravond en aan het begin van de nacht... waren er op verschillende plekken in Tripoli... beschietingen en explosies te horen. Volgens een leider van de opstandelingen is het slotoffensief ingezet. Maar het regime van Gaddafi... dat zegt dat Tripoli nog altijd stevig in handen is van de leider Gaddafi. Wereldomroepverslaggever Hans-Jaap Melissen... in het grensgebied tussen Libië en Tunesië zet daar zijn vraagtekens bij. Nou, het is absoluut niet meer stevig in de handen van Gaddafi. En je kunt het ook wel uh, bedenken, dat was het eigenlijk al de laatste week niet meer zo stevig. Maar als het stevig uh, in de handen zou zijn van Gaddafi, dan zou Gaddafi met zijn uh, gezicht. Op tv verschijnen, liefst op een herkenbare locatie. En wat we nu van hem horen. zijn alleen maar audioboodschappen. waarvan onduidelijk is. Uh, wanneer die zijn opgenomen. ook al doet de tv dat, uh, ze alsof ze live zijn. maar dat de rebellen nog niet de hele hoofdstad in handen hebben. Uh, dat is ook duidelijk. Zij rukken op die kant op. Er uh, zijn wijken in uh, Tripoli waar. Uh, ...de rebellen toch altijd wel wat sterker waren... ...waar in het begin uh, van de revolutie in februari ook veel weerstand was tegen Gaddafi... ...dat is toen met harde hand uh, de kop ingedrukt. Daar is veel meer onrust in die wijken. Maar uh, ze zijn er nog niet. Maar je kunt wel aan alles zien dat die endgame, hè, het, het einde... Uh, ...naren van dit uh, lange revolutieverhaal. Ja, want gisteren, gisteren hebben ze al de stad Zavia ingenomen. De opstandelingen, dat is, dat is vlakbij Tripoli. Uh, hoe lang kan dit nog gaan duren, denk je? Dat weet ik niet. Ik, ik, ik zelf houd rekening met enkele dagen van, van grote onrust tot, tot aan de poorten van Tripoli. En dan moet je ook afwachten wat er precies gaat gebeuren. Gaat, zoals de geruchten nu ook zijn, maar dat kan ook weer een soort propaganda zijn, uh, Gaddafi weg, vlucht hij? Uh, is hij al weg misschien uh, ergens naartoe? Ja, dan, dan zou er een soort het vuren kunnen komen. Maar ja, het vuren in de situatie is zelf heel lastig. En ik denk zelf ook eigenlijk, uh, gezien de, de spanningen ook bij, aan de kant van de rebellen, dat Zelfs al zou Gaddafi uh, opstappen, dat dan uh, nog niet meteen rustig is uh, in Libië. En dat zijn ook allemaal zorgen die ook aan de kant van de rebellen, van het bestuur van hen ook al geuit zijn. Want als wij Tripoli ingaan, uh, jongens, steek niet de boel in de brand. Uh, ga niet plunderen. Probeer je, je normaal te gedragen, ook ten opzichte van uh, de soldaten van Gaddafi. Nou, dat zijn mooie woorden die vaak in de praktijk niet zoveel waard uh, blijken te zijn. Ik, ik ben ook bij de inname van uh, Bagdad geweest uh, toen er uh, geplunderd werd. En, en dat zijn allemaal zaken waar je voor kunt vrezen. Mochten de rebellen oprukken de stad in of mochten er rebellen in de stad genoeg uh, manschappen hebben om de macht uh, over te nemen. Ja, want wat voor soort tegenstand kunnen ze verwachten in de stad? Ja... Het blijft natuurlijk een, een, een moeilijke situatie. Willen de troepen van Gaddafi tot op het laatst doorvechten, ja, dan wordt dat een hele bloedige eindstrijd die ook nog lang zou kunnen duren. Maar de vraag is, als zij ook maar het vermoeden krijgen dat hun leider hen al in de steek gelaten heeft, uh, ...of ze dat dan nog willen doen. Ze zijn natuurlijk zelf ook bang voor afrekeningen. Een uh, vijand komt binnen, zou die hen volgens de, ja, de geneesde Conventie uh, uh, behandelen? Nou, daar moet je niet te veel op hopen waarschijnlijk. Zeker niet in de eerste dagen. Er wacht van Tripoli een, een hoop ellende, denk ik, in de komende dagen. Wereldomroepverslaggever Hans-Jaap Melissen. Ik sprak hem kort voor de uitzending. Israël verklaarde gisteren te betreuren dat er donderdag Egyptische veiligheidsagenten omkwamen bij een legeractie. De verklaring was bedoeld om de kou uit de lucht te halen, maar voor Egypte is het niet voldoende. Correspondent Zalde van Hoorn, wat is de reactie precies van Egypte? Egypte zegt dat um, ze het idee hebben dat Israël er wat te lichtvaardig over denkt. En er zou een gemeenschappelijk onderzoek komen naar hoe die Egyptische militairen om het leven zijn gekomen. En Egypte wil nu een strak tijdschema van Israël hebben, dat ze weten dat dat onderzoek in elk geval heel serieus en snel wordt uitgevoerd. Nou, nou zijn er sinds de aanslagen van donderdag over en weer uh, vergeldingsacties geweest. Uh, hoe is de situatie nu? Uh, er gaat nog steeds uh, door. Op dit moment is het uh, de Israëlische beschietingen van Gaza daar is het rustig, maar de hele morgen zijn er al wel raketten vanuit Gaza afgeschoten op Israëlische steden. Die hebben ook doelen uh, getroffen. Een school bijvoorbeeld in de zuidelijke stad Beersheva. Gelukkig een school die leeg was, alhoewel zondag natuurlijk wel een schooldag is. Maar die school die was leeg, daar zijn dus geen gewonden en al helemaal geen doden bij gevallen. Maar het tekent wel de situatie. Wat gebeurt er op het moment dat er een doel getroffen wordt waar wel kinderen bij aanwezig zijn? Ja, en wie zit er daar achter die, achter die raketten aanvallen? Dat is een hele goede vraag. Uh, het zijn toch de wat kleinere groepen in Gaza. Niet Hamas. Maar Hamas heeft wel heel symbolisch een raket afgevuurd. Daarmee zeggen ze... Israël, wij kunnen ons in de strijd mengen. En dan wordt het echt menens. Op dit moment gelden een beetje de wetten van het schoolplein. Niemand zit te wachten op een escalatie. Iedereen wil eigenlijk wel stoppen met vechten voordat het helemaal uit de hand loopt. Maar hoe doe je dat? Ze praten niet met elkaar. En dus moet je elkaar signalen geven. Laten zien dat het rustiger kan worden. Maar tegelijkertijd, en daar komen die wetten van het schoolplein om de hoek kijken... wil je ervoor zorgen dat die anderen wel bang achterblijft. Dus in Israël heel duidelijk de discussie, we moeten hard slaan om te zorgen dat Hamas in het vervolg niks meer durft. En omgekeerd de Palestijnse redenering. Nou ja, dan kun je je wel voorstellen dat het heel moeilijk is om die geest weer in de fles te krijgen. Dankjewel Sander van Hoorn. De advocaat van het kamermeisje dat oud-IMF-topman Strauss-Kaan beschuldigt van verkrachting, gaat ervan uit dat het OM de zaak laat rusten. Justitie heeft morgen een afspraak met de vrouw. Vorige maand rezen er twijfels over de geloofwaardigheid van het kamermeisje. Met een openluchtmis onder leiding van paus Benedictus... worden de katholieke wereld dagen in Madrid afgesloten. Honderdduizenden gelovigen zijn bijeengekomen op een vliegveld... bij de hoofdstad om naar de paus te luisteren. Verslaggever Stef Heeman is in Madrid. Uh, Stef, wat, wat is de boodschap van de paus? De voornaamste boodschap van de paus was zojuist uh, om Christus te volgen, maar dat vooral niet zonder de kerk te doen. En dat is een boodschap die bedoeld was voor alle jongeren die aanwezig waren. Maar vooral ook voor de Spaanse jongeren. Want uh, slechts 10% van de Spaanse jongeren is nog beleidend katholiek. En uh, ongeveer de helft zegt nog gelovig te zijn. En daarmee is Spanje echt een missieland geworden voor de paus en het Vaticaan. Ja, nou hebben veel gelovigen de nacht binnen-buiten doorgebracht. Maar uh, ik heb gehoord dat het weer niet heel erg mee zat, hè? Nee, het was uh, eigenlijk heel verschillend. Overdag waren de temperaturen zo tegen de 40 graden aan. 1600 mensen zijn onwel geworden door de enorme hitte die er was. En om steeds half tien barstte er een, een, een ontweersbuien los boven Madrid. Uh, zeven lichtgewonden zijn daarbij gevallen en uh, er viel ook een stellage om. Dus uh, ja, het was nogal uh, een contrast dat weer gisteren. Ja. Nou was er uh, vooraf veel tegenstand hè? op de komst van de Paus naar Spanje, omdat zijn bezoek miljoenen euro's aan belastinggeld uh, zou kosten. Uh, zijn die tegenstanders vandaag ook aanwezig? Eigenlijk is dat een beetje afgenomen. En het, je ziet dat het protest is veranderd in Spanje tegen die belastinguitgaven uh, voor de Wereldjongerdagen naar uh, een protest tegen het politiegeweld dat is gebruikt. En, uh, vrijdagavond was er een spontane ontmoeting tussen pelgrims en jongeren van de 15 mei-beweging. Dat zijn die verontwaardigden in Spanje die tegen de jeugdwerkloosheid zijn. En die spontane ontmoeting heeft er eigenlijk geleid dat er vanavond een nieuwe afspraak staat. Om, om acht uur op de Porto del Sol. Dat zal niet heel groot zijn, maar het lijkt erop dat die jongeren van beide groepen elkaar gevonden hebben. Oké, okay, Stef Heeman, vanuit Madrid, dankjewel. In Rotterdam zijn vannacht drie mannen aangehouden na een achtervolging door de politie. Daarbij is één keer gericht geschoten door een agent, de politie. De politie was na een melding van een mogelijke schietpartij op de Hudsonplein vannacht in Rotterdam op zoek naar een auto die hierbij betrokken zou zijn geweest. En op het Wena zagen agenten rond half twee s'nacht deze auto rijden. Nou, Ze wilden de auto uh, stilzetten, alleen de auto met inzittende is er direct vandoor gegaan waarop de achtervolging is ingezet. En Tijdens die achtervolging werden verschillende auto's geraakt. De bestuurder die heeft tijdens de vlucht meerdere auto's beschadigd, waaronder een bus van de RET. En ook is hij door een wegafzetting gereden. En op de Heemraadsingel in Rotterdam stoppen de verdachten en gaan ze er rennend vandoor. En daar kon direct één verdachte worden aangehouden. De twee andere mannen. Die worden in de Van der Poelstraat, dat ligt daar vlak achter in de boeien, geslagen. Nou, bij die aanhouding is door de politie dus gericht geschoten. Een van de verdachten is gewond aan een hand. Maar het is nog onduidelijk of hij ook door een politiekogel is geraakt. In het uiterste noorden van Canada is een Boeing 737 neergestort. Twaalf inzittenden kwamen om het leven. Drie mensen overleefden in de crash. Het vliegtuig bracht passagiers en vracht naar afgelegen gemeenschappen boven de poolcirkel. Over de oorzaak van de vliegtuigcrash in Canada is nog niets bekend. Twee gewapende mannen op motoren hebben in de Afghaanse provincie Helmand... een aanklager doodgeschoten die op weg was naar zijn werk. Daarna gingen de aanvallers ervandoor. De aanklager was verantwoordelijk voor alle vervolgingen... in de onrustige provincie in het zuiden van Afghanistan. De verantwoordelijkheid voor de aanslag is nog niet opgeëist... maar de laatste tijd richtte de Taliban zich steeds vaker... op het doden van regeringsfunctionarissen. Sport. FC Twente is na gisteravond koploper in de Eredivisie. De ploeg uit Enschede won met 5-1 bij Heerenveen en is na drie wedstrijden nog altijd ongeslagen. De 5-1 van gisteravond klinkt overtuigend, maar volgens Ko Adriaanse was het verschil tussen zijn ploeg en Heerenveen in het begin van de wedstrijd nog niet zo groot. Nou, ik vond Heerenveen uh, ook wel goed voetballen. Het, het was een leuke wedstrijd om te zien. En met name uh, Arzidi in de eerste helft aan de linkerkant Dat was erg dreigend. Een paar goede voorzetten. Maar vaak uh, is natuurlijk uh, wie maakt de eerste call ook bepalend. En uh, die maakten wij. En, en, en snel daarna ook de, de tweede en de derde. En uh, daar kom je natuurlijk veel beter in de wedstrijd. En ik vond ook dat we als team uh, ook fysiek veel sterker uh, oogden. Met name in de eerste helft. Een andere ploeg die nog ongeslagen is, is Feyenoord. De Rotterdammers spelen straks om half één de uitwedstrijd bij Heracles in Almelo... Roland van de Geer, de Rotterdamers begonnen dus goed aan de competitie, kunnen ze die lijn ook voorzetten. Nou ja, dan zou Hiraak Almelo eigenlijk wel typisch zo'n valkuil kunnen zijn. Tot nu toe waren de tegenstanders van wat minder niveau. Maar Hiraak Almelo thuis, dat is wel altijd een hele pittige dobber. Zeker als je kijkt naar de omstandigheden. Kunstgras, daar moet worden gespeeld. En dat is toch altijd even aanpassen voor een ploeg die maar eens in de zoveel tijd op deze ondergrond speelt. Tegen een ploeg dus die gewend is te spelen op dit kunstgras. Wat wel prettig is voor Feyenoord is dat het eigenlijk in dezelfde ploeg kan spelen. Geen blessures, dus dezelfde elf die tot nu toe vijf. ...of uh, zes punten haalde uit twee wedstrijden. Vijf doelpunten voor en uh, nul tegen. En je raakt dus Almelo een meevaller achterin. Daar is Antoine van der Linden terug van een schorsing... ...en speelt Mark Lopes weer als linksback. Veel ervaring dus in de Almeloze verdediging... ...in tegenstelling tot vorige week... Toen er maar tweeën werd gewonnen, dat wel, van uh, Nak Breda. Maar toen er eigenlijk een uh, buitengewoon jongen achterhoede noodgedwongen moest worden opgesteld. Dat is dus nu uh, zometeen. En uh, de wetenschap van Feyenoord is dat het van de vier wedstrijden die het hier uh, speelde... er maar één gewonnen heeft in uh, de laatste jaren. Dat zijn de gegevens vooraf. We gaan om uh, half heen beginnen aan uh, Heracles Feyenoord. De Amerikaanse tienkamper Brian Clay heeft zich afgemeld voor de wereldkampioenschappen atletiek in Zuid-Korea. De Olympisch kampioen heeft te veel last van een knieblessure. De wereldkampioenschappen atletiek beginnen over een week. Dus verkeersinformatie. Helene Geest bij de ANWB. Er staan twee files, beide veroorzaakt door wegwerkzaamheden. Op de A20 van Gouda naar Hoek van Holland bij Rotterdam Centrum 3 kilometer. En op de A27 Utrecht-Gorkum tussen Utrecht Noord en Knopendunette 4 kilometer de De Libische opstandelingen zeggen dat ze zijn begonnen aan een slotoffensief, maar de situatie in de hoofdstad Tripoli is onduidelijk. Het regime zegt de stad nog stevig in handen te hebben. Egypte wil van Israël een strak tijdschema voor het onderzoek naar de Egyptische doden die donderdagnacht vielen in de grensstreek. En de paus spreekt honderdduizenden gelovige jongeren toe in Madrid op de slotdag van de Wereldjongere Dagen. Dit was het uitgebreide NOS-journaal. Zometeen de Brune van Omroep Max.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 Beeldend kunstenaar Erik van Lieshout is vanavond uw zomergast. Ooit parende crackgebruikers gezien? Of de film Porzelaan isoshitsu kuchentaat is in brokkenvals in café-stoele, en dat is alles ganz teuer. Vast in your seatbelts, Erik van Lieshout vanavond om kwart over acht, Nederland 2 in VPRO Zomergast. Dit is Radio 1. Max. Welkom bij de persconferentie. hij hier over de Ja, dit is een goed spel hoor. De perstribune met Govert van Brakel. Goedemiddag, welkom op de perstribune van Omroep Max. Het programma waarin we terugkijken op de afgelopen media- en sportweek. Zometeen na eenen Riemer van der Velde, erevoorzitter van Herenveen. En dit uur Peter-Jan Rens. Voorheen presentator van grote televisieshows... en nu helemaal klaar voor een comeback in die tv-wereld. De afgelopen zomer doken onze recessent Ron Vergouwen in de televisiegeschiedenis. Maar uh, daar ben je nu wel klaar mee, toch, Ron? Ja, vanaf volgende week kijk ik weer gewoon terug op de afgelopen tv-week. Maar vandaag eerst nog even een snelle blik op de afgelopen tv-zomer. Onze verslaggever vliegende kip, Jules van der Wart, alweer op het uh, sportieve pad. Jules, waar ben je? Ja, het, ik ben in Halveig en ik sta op de golfbaan, de Houtrak. En dan praat ik zo meteen met Willem van Hanegem, want Willem is een favoriet bijsport, bij sport is golf. En daar brengt hij menig uur op door. Dus zo meteen ga je er alles van horen met Willem van Hanegem. En we vragen u om te reageren op een stelling tot één uur. Luidt die door het grote aantal gratis televisiezenders in Nederland... ziet de kijker door de bomen het bos niet meer. Er zou een maximum aantal van, laten we zeggen, 50 gratis zenders moeten komen... De peter Peter Rens, goedemiddag. Goedemiddag, Govert. Alweer vroeg, vroeg op pad? Nou, wat een toch. toch? Ja, is, ik, ik ben een beetje een beetje Ja, je, echt, hoor. Ja een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een En een beetje een beetje een nachtmens. Mooi. Kijk, beetje kennen ah. jou natuurlijk van de jaren tachtig en negentig van de grote tv de voor de een RTL een niet te vergeten. Zullen we nog even teruggaan naar dat prille begin, want ik ben wel benieuwd hoe je in die TV-wereld terecht kwam. Oké. Okay. Vertel. Tieneke. Ik zat daar bij Tieneke, het programma van Tieneke. De Tieneke. De Tieneke. Tieneke de Nooi. En uh, uh, ik, had, ik speelde toen in de film Brandende Liefde met Monique van der Ven. had ik de hoofdrol, dan speelde ik Jan Wolkers. En ik zat daar promotie te maken in het mm. middagprogramma. Toen zei Tieneke, hé hey Peter Jan, jij hebt een uh, kinderprogramma. Ik zeg, ja, ik ben ook meneer cactus." Ze zegt, volgende week op de zender. Ik zeg, dat is goed. De volgende week had ik eigenlijk vanaf dat moment had ik vijf minuten per week, dus eigenlijk op de woensdagmiddag... de Grote Meneen Cactus Show bij Tieneke. Ja. Zo T simpel ging dat. We, we geven in uh, een uh, luttel aantal uh, seconden, laten we zeggen... een half minuut, een overzicht van je loopbaan. Okay. Vij, vij, Welke dieren wonen in huis, maar zijn toch geen huisdieren? Muizen! Mag ik zien muizen? Ja, twee! Dag ja, meneer, mag u wat vragen? Nee, hoor. Nee, <tie> <tie> <tie> <tie> met Peter Jan Rens. Ja, okay. ja uh, zo, zo, uh, dit was uw leven. Ja, dit was mijn leven in de Ja. Er waren er zelfs nog meer. Ja, natuurlijk. Maar dat was, uh, dat was ook zo. Zoals u bent aan de beurt. Dus ik heb fantastisch kunnen spelen op televisie ja. en grote shows kunnen maken. En toch ben je een tijdje uit beeld geweest? Uh, ja. Wat is er gebeurd? Ik ben uh, op een bepaald moment, uh, heb ik mijn, uh, mijn vleugels uitgeslagen. En ben een beetje over de wereld gaan uh, kijken. En met name in Azië. En toen ben ik hier weer opnieuw begonnen. Ja. Toen ben ik op een geweldige manier failliet gegaan met een mediabedrijf. Groots en meeslepend. Sprak hij lachend, uh, althans met een lachend gezicht. Ja, daar moet je echt wel bij gaan lachen. Anders wordt het een hele droevige kwestie altijd. Mm. Maar um, ik heb mij daaronder uitgeworsteld. En. Uh ben eigenlijk weer terug in de media. En begin dus inderdaad die eigen zender. Gaan we straks uitgebreid uh, over praten? Over jouw nieuwe initiatief, je ja. eigen televisiezender. Ja. Maar ik wil toch nog even terug naar het moment. waarop je uh, van die Nederlandse publieke televisie. en, en commerciële televisie verdween. Was ja. dat een eigen keuze of was dat de keuze van de opdrachtgever? Nee, dat liep niet meer helemaal. Dat, dat zit half. Op een bepaald moment matchen niet meer met wat er gebeurt op televisie. Uh, het, het werd. Uh, ik kon niet meer programma's maken zoals ik dat vroeger kon maken. Er kwam een hele nieuwe lichting. van mensen die. Uh, dachten dat ze het wisten. Ik had daar last van. Ik vond het vervelend. Het werd zo ontzettend commercieel. Het werd koud. Het werd gewoon niet leuk meer. Dus ik denk ik ga dat wat veranderen. En, maar ik dacht dat het in de hele wereld zo was. Dus ik ging in de wereld wat rondkijken. En ik merkte dat het eigenlijk niet het geval was. En, uh, maar het was met name de kou. Daarna krijg je natuurlijk bij een heleboel... Want kijkcijfers liepen ook terug, hè? Dat is natuurlijk altijd weer een een Ja, dat wisselt. We hebben bijvoorbeeld, ik heb ge geef nooit op, heb ik nog gedaan na de late night. Uh, en dat, dat had geweldige kijkcijfers hm. nog. Dat, dat zegt niet zoveel. Nou, op ja, een ja, Paul, moment... we rekenen daar wel op af. Nee, hoor. Nee, nee, nee. Okay, het is dat echt. Is toch het een zenuwige is... doel. Altijd kijken van hoe, hoe score ik en uh, nee, hoe dat, zet ik in de markt? Dat doen, dat is een spelletje. Echt waar, dat is niet waar. Je wordt vaak, hoor je bijvoorbeeld zo'n late night show... die scoorde, omdat ik om kwart voor twaalf was... scoorde fantastisch, achteraf gezien. Maar het is altijd, binnen de omroep... is het een soort persoonlijke kwestie tussen mensen onderling. Wat is de sfeer, wie, wil, wie maakt het beleid, wat is de trend? En als je daar niet meer in past, dan lig je eruit... Dat is gewoon, uh, dat is, het, is nooit, het is onzin om te vertellen dat het alleen maar om de kijkcijfers gaat. Ja, uh, uh, zeker uh, commercieel uh, bezien, mensen altijd op kijkcijfers afgaan. Nee, en dat zeggen nee. dat is een kanon, die moeten we vasthouden, die persoon. En die, ja, die scoort minder. Dus mee nou, met het programma, weg met de man. Ik, ik, ik zou graag met je mee willen gaan over maar het ja, is nee, niet is. zo. Als je nou ziet bijvoorbeeld: de wereld draait door. Mm. Uh, uh, Matthijs, die heeft in het begin scoorde die voor geen meter. Iedereen dacht van: nou ligt hij eruit. Maar het feit dat je op een bepaald moment een beleid voelt dat je denkt van: we moeten zorgen. Want het is een goed programma dat het gaat scoren. Dat heeft even lef nodig. Dat heeft, en dan gaat het, dan gaat het wel. En heel veel programma's zijn ook al weggehaald omdat ze niet zouden scoren. Maar dan heb ik het natuurlijk niet over die, uh, die, die grote programma's, die, die, die, die bijna communistische programma's, zoals ik dat noem, waar, een, waar mensen andere mensen een moeten voorbeeld? beoordelen. Waar, nou, bijvoorbeeld de X-factor, daar zit een soort raad die bekijkt of mensen dan uh, inderdaad goed kunnen zitten, zingen. En ja, daar zijn zoveel commerciële belangen mee, dat moet namelijk in de miljoenen scoren, anders heeft het geen zin. Nee. Maar gewoon een goed programma. Ja, dat gaat uiteindelijk altijd wel scoren. Maar dan moeten de leiders en de mensen die het beleid uitstrijden... die moeten daarachter gaan staan. En die moeten je ook goed positioneren. Je moet vertrouwen krijgen, begrijp ik. Ja, plus, heel simpel. Bert van der Veer. Mediadeskundige. Die heeft ooit gezegd tegen mij: jongen, je scoort zo geweldig. Jij mag tegenover voetbal gaan staan uh, Champions League. Want als je goed scoort, moet je daar ook goed tegen scoren. Nou, Vervolgens zat ik met mijn programma aan de andere kant, dat was Ubent aan de beurt, dat aanvankelijk ontzettend goed scoorde. Nou, dat was weg. En dan vervolgens zeggen ze: ja, je scoort niet. Nee, dat heeft een reden omdat je tegenover de Champions League staat. Maar ik had toch nog 3-4 procent. Dus ik geloof niet in die keihcijferterreur. Het is altijd mensen die die kijkcijfers ja. vaak manipuleren. Maar ja, maar om kijkcijfers je... genereren ook weer reclameinkomsten. Dus het, het een grijpt toch voortdurend in het ander. Ja, ik vind dat, dat is relatief. Kijk, neem nou de Champions League. Dat heeft, een, dat heeft enorme grote uh, sponsoren. Dat is eigenlijk één commercieel circus... Ja. Dat is niet te geloven hoe groot het is. Maar dat voor de gewone Nederlander... voor de mensen die in Nederland produceren... die kunnen ja. daar helemaal geen reclame maken. Dat zijn de hele grote companies. Dus dat schiet ook weer helemaal zijn doel voorbij. Govert, vergeet nee, dat Vergeet onderdeel. de kijkcijfers. Kijkcijfers is onzin. Peter-Jan, wat viel jou op deze week in het nieuws? Nou, ik, het viel mij uh, eigenlijk op... Uh, dat, inderdaad dat Pukkelpop... Wat, uh, wat, wat een, een, een ontzettende uh, uh, probleem had... Uh, juist omdat ik net was, ik namelijk bij de, bij de uh, Zwarte Cross geweest. En in de Zwarte Cross heb ik zo'n geweldige voorstelling gedraaid. En de Zwarte Cross, dat is een van de grootste festivalen in het oosten van het land. Achterhoekachtig. In de achterhoek, ja. Gelogistiek ja. gezien en qua sfeer helemaal top. Maar dan zie je ook hoe kwetsbaar je bent als je een tent opzet. Want uh, met zo'n storm vliegt alles alle kanten heen. En omdat het zo'n enorme dichtheid van mensen is, vallen dus heel snel gewonden. En. Het rare vind ik dat er op dit moment wordt gezegd tegen die, tegen die mensen... had u dat niet kunnen voorkomen. De schuldvraag. De schuldvraag. En dat vind ik, dat vind ik nou laffe journalistiek. Uh, dat valt mij ook nu op en ook op de Belgische radio. De schuldvraag wordt eigenlijk niet echt gesteld. Niemand uh, die het heeft ja. over waarom is er niet gewaarschuwd voor deze storm. Ik denk zeker dat die uh, schuldvraag gesteld zal gaan worden. Maar ja, het, uh, je weet het maar nooit. Het is België. Ik uh, kan me ook best voorstellen dat ze dat een beetje voor zich uit gaan schuiven. Het is België, Peter ja. Jan Rens. Uh, dus waar gaat dat? Ja. Jij vindt dat de schuldvraag te snel op tafel Als... is Kijk, op het moment dat. Ik vind dat. Ja, het zijn heel, ik, zeggen, ik heb geen kritiek op, op radio, televisie. Er worden heel veel goede programma's gemaakt. Maar we hebben bepaalde uh, presentatoren die zeggen ook... had dat niet voorkomen kunnen nou ja, worden? Het is, zodra er een ramp gebeurt, hoor je ja. direct op Radio 1... wiens schuld is het of waar ligt het aan? Ja, nou, dat is leuk tegen iemand. Iemand heeft dan een, een ellende achter de rug... en dan ga je vervolgens zeggen, had het niet voorkomen kunnen worden? Nog een probleem erbij. Op dat moment ga je iemand helpen. Wat is er gebeurd? Hoe kan het opgelost worden? En dan gaan we later wel eens kijken in, hoe het in de toekomst eventueel verbeterd kan worden. Maar die journalisten, die zitten ook uh, vreselijk te zeuren... op het moment dat de KNMI, bijvoorbeeld puur uit zenuwen... opeens weer alarms gaat uitvoeren. Die mm. denkt, nou, dat doen we ons niet. We gaan heel erg gaan we zeggen, nou wordt het heel gevaarlijk op de weg. Iedereen binnen blijven. Nou, vervolgens valt zo'n storm weer mee. En dan begint die journalisten weer te zeggen... ja, dat is ook weer overdreven. Dus die journalisten in het midden die moeten oppassen mm. met wat ze zeggen. Ze moeten daar echt die mensen niet nog met een schuldcomplex op, nee. op, op, op, op, op zadelen, vind ja, ik. Jouw pleidooi is dus opgericht. Uh, geef de ramp ook ruimte. Laat, laat hem horen, laat hem zien. En leg die schuldvraag maar een dag later op tafel. Niet alleen de schuldvraag een dag later op tafel. maar een schuldvraag is, dan zou er dus een misdaad moeten zijn geweest. Ja. Maar als je je nek uitsteekt en je hebt een fantastisch festival wil je gaan organiseren. En er gaat wat mis. Ja, iemand die niks had gedaan... Die had dat risico ook ja. niet gelopen. Aan de andere dus kant, Peter-Jan, in, in het NOS-journaal van die dag... stelde de uh, presentator van dienst aan Weerman Erwin Krol uh, de schuldvraag. Ja. En, en die, Erwin gaf wel een heel helder antwoord. Die zei, een tent waar wind onderkomt, ja. uh, daar is geen houden aan. En die mensen hebben gewoon domme pech gehad, Want ze zaten in het oog uh, ja. uh, van die wind. En is die 100 meter verder, is er niks aan de hand. Ja. Dus ik vond het wel een prettig antwoord om, om te denken van maar, ja. Wat ongelukkig. Ja, het is heel? echt ongelukkig. Maar sommige dingen gebeuren heel ongelukkig. Ja. Nou. Door het grote aantal gratis televisiezenders, het is onze stelling van uh, dit uur, ziet de kijker door de bomen het bos niet meer. Er zou een maximum aantal moeten zijn van pakweg 50 zenders. www.deperstribune.nl De strijd om de zaterdagavond. Dat. Uh, dat is mooi, de strijd uh, om uh, de zaterdagavond. Eerst een, een paar zaken uit het uh, nieuws van de afgelopen week. Dit was de allerlaatste Nova Den Haag vandaag. 18 jaar lang hebben wij vol enthousiasme en plezier... maar ook met ups en downs de actualiteiten voor u belicht. Dit was Nova, goedenavond. Clary Polak Nova. Goedenavond. Nou, dan wacht ja. de schuldvraag weer op tafel. Ja. <laughs> en als je hem nu beantwoordt, dan krijg je hem van Kleri. denk nou, links nou, en rechts nou, nou, om je oren. Nou, nou, nou, nou. Ja, zo nam ze toen afscheid van Primetime Televisie. Het afgelopen jaar zagen we Kleri alleen nog uh, op zondagmorgen bij buitenhoop. psychologie, hè? Ja, filosofie. dat is een filosofische ja. quintet, deze ook. En deze ja. week uh, laten we dat ze weer in de avond op televisie te zien is. Vanaf september, elke vrijdagavond, het mediaprogramma De Waan. Daarnaast zal ze in ja. de week van het TV-lab op Nederland 3 een dagelijks experimenteel actualiteitenprogramma presenteren voor de. VPRO en daarin wordt uh, gedebatteerd over hoe kan het ook anders een stelling. Misschien Jij Clary? Ja, ik vond Clary altijd wel erg dapper... omdat ze eigenlijk van het begin af aan werd er gezegd... Van dat ze er niet uit zou zien. Er, werd echt, er wordt echt stevig kritiek gegeven op iedereen die Nova gaat presenteren. Hmm. Ik weet dat bijvoorbeeld Matthijs ook een keer een koep had gepleegd... Ja. om Nova te gaan presenteren. Dat heeft toch op trip die baan gekomen. Dat was niet ja. netjes, hè? Dat, oh, nou, nou, daar waren en, we toch bezig. En van de van der Varen ook. Ja. Nou, daar zitten, daar zitten ze toch in een aardig wespennest. En daar kwam Clary uiteindelijk weer uit. Ja. Maar ik denk dat de één ding wat Nova heeft ontbeerd... dat was de zekere mate van relativering en humor. Als ze dat in hadden gebracht omdat zoveel tijd een mop van Kleri <laughs> zou vlachter. geholpen hebben. <laughs> ja. Ja, maar ja, Clary is geen moppetapper. Nee, maar het mag je, wel... Het, het, het, mag wat het leven is niet alleen de ondraaglijke lichtheid van het bestaan... moet Clary wat dat betreft meer inbrengen. Want anders wordt het zo zwaar. Het leven is simpeler dan de enorme moeilijke stellingen zoals dat... Wat zijn zwaar onderwerpen, Peter Jan? Maar een zwaar onderwerp, heeft een, zwaar onderwerp heeft een hele lichte ondergrond om eruit te komen. Ja. En dat zijn gewoon technieken en, en dat maakt het leven aardig af en toe moet je fluiten, af en toe moet je een liedje zingen... anders kom je er niet uit. Het, wordt, uh, het kan nooit zo erg zijn, zong Edestaal... of het wordt altijd wel weer, uh, weer licht, hè? Ja. Ja, daar zit wat in. Goed, de strijd om de zaterdagavond. Gisteravond is na een lange, natte zomer de nieuwe zaterdagavondprogrammering... op Nederland 1, RTL 4 en SBS 6 van start gegaan. Jan Smit debuteerde als presentator van de nieuwe Tros Show... lang de televisie. 1 miljoen kijkers, dik voor Jan. Op RTL4, de nieuwe comedy-serie van Carlo Boshart en Irene Moors, zie ze vliegen. Met een uh, dik miljoen ook. Toch ietsjes meer kijkers nog uh, dan Jan Smit. En uh, dan de start van het nieuwe seizoen van de talentenjacht My Name Is. Ook dikke miljoen belangstellenden. We kijken allemaal televisie. Hè? Ja. Uh, anders, anders een prachtig medium. En Jack Spijkerman, die wist met Echt Waar. Bijna 700.000 kijkers aan zich te binden. Ja. Nou, dat zal hij toch niet leuk vinden tegenover die miljoenen van Jantje en anderen? Nou, als de verhouding is, is het goed dan hoor. Als je 700 ja? scoort daaronder. Op SBS6 begon Jeroen van der Boom met een nieuw seizoen. Weekend miljonairs, ja. 518.000 mensen. Nou, we hebben het over de kijkcijfers uh, gehad. Uh, nooit, nooit toch teletext aangezet met knikken en nee. Knieën, ik, ben, dat ik je... ben sowieso kijk ik helemaal naar kijkcijfers op het moment. Ik analyseer het helemaal. Dus hm. ik zie wanneer mensen weglopen. Ik zie wat. Dus als je een, een, een wat je vaak bij doet, die het vroeger had, had je is een mensnummer. En daar liep men weg. Ja, dat is niet. De plas plaspauze. De plaspauzes. Dus je, je... je zo, zo ging je, pro, je je programma's ging je wel verbeteren. Ik hou er wel rekening mee. Want je gaat straks een nieuw uh, televisiekanaal beginnen. Ja, Rens 1. 1, uh, maar dan uh, wil je toch ook weten, wordt er gekeken. Ja, Rens 1 is eigenlijk een zender die... die, die ff, ff, ff, ik wil de zender communicabeler maken. Meer communicatie met de kijkers. Ik wil eigenlijk een zender maken voor kijkers, voor makers en voor adverteerders. En dat wordt een nationale zender die ik in samenwerking doe met allemaal lokale en regionale omroepen. Yeah. En ik heb twee factoren waar ik nu rekening mee moet houden. Eén factor is namelijk de kijkcijfers... en de andere hoeveel reacties ik heb in de vorm van filmpjes. Kabelmaatschappijen: De grens tussen kabelmaatschappijen en telefoonaanbieders wordt steeds kleiner. KPN levert bijvoorbeeld al jaren televisie... en via UPC kan al een tijdje gebeld worden. Deze week werd bekend dat de telefoonmaatschappij Vodafone... zich nu ook op het ja. aanbieden van televisie gaat, uh, gaat richten. Is, is dat goed dat die grenzen vervagen? Dat je niet... Ik denk dat die grenzen automatisch vervagen... dat iedereen naar een soort uitzendplatform gaat uh, zoeken... En dat je eigenlijk helemaal geen... Uh, hmm. dat je dat, dat strakke zender gedoe... dat, dat vervaagt een beetje. Want uh, jij hebt die kabelmaatschappij ook nodig straks... voor ja, je renzen. Ja, die kabelmaatschappijen zijn sowieso ontzettende aardige maatschappijen... die ja. een enorm groot probleem hebben. Die met Een pakket zenders moeten ze namelijk verkopen... en door die kabel heen proppen. Nou... En ik ben met die kabelzenders bezig om een zodanige zender op te zetten... dat ik ook hun meer kan bedienen... dat ik meer uh, smoel kan geven, bij wijze van spreken... aan wat zij zouden kunnen doen. Dus dat betekent door de reacties van de kijkers... en de manier, de toegankelijkheid en de laagdrempeligheid van de zender... Hmm. kan ik eigenlijk een, een beter product voor hun leveren. Zometeen uh, wil ik wat meer weten over het product. Ja. ja. <laughs> Deze week werd bekend dat het televisieproductiebedrijf... Global Star Media failliet is... Ja, dat ken jij, hè? Van dat ken ik, Heb dat, is het heel, gezegd. dat is heel ja. pijnlijk. Wat ik bij zeg, dat die mensen altijd eerst uh, failliet gaan... omdat ze hun uh, personeel willen veiligstellen. Hè? Dus mm. ze gaan niet via het... Uh, dus ja. is het is ook wel een reden voor dat ze dat zo snel doen. Ja, nou ja, dat bedrijf dat had onder meer het trosprogramma Biba Boerderij gemaakt. Maar ja. Ja, die serie kon niet door de tros worden uitgezonden. Want er uh, zat een commerciële reclameactie van een supermarktketen uh, aan vast. En daardoor ja. ja, kwam dat bedrijf in de problemen. Ja. De werknemers konden niet meer worden betaald. Van het een komt het ander. Terwijl er een goede economie aan de grond zat. Ja, en er gaan nou... nu een hoop mensen... Aan kapot. Het, uh, het bedrijf kwam vooral net nieuws omdat de echtgenoot van Caroline... ten ja, Carolien... ze de eigenaar is. Ja, dat vind ik verschrikkelijk wat er gebeurt. En ik, ik, Met alle geweld moet dat goed... moet men eigenlijk helpen, wat dat betreft. Ze, daar, ze, ze raakt daardoor een hoop geld kwijt en dat is niet goed... en dat is oneerlijk wat er gebeurt. Wat is oneerlijk aan? Nou, als je failliet gaat, word je alles wat je hebt opgebouwd... je wordt in één keer krijgt alles is weg. Ja. Maar... Je hebt schuldeisers. Nee, maar faillissement, dat moet de curator ook goed weten. Anders moet je artikel 69 moet je, uh, moet je, moet je, <laughs> vanmiddag. Artikel 69 van de faillissement, mensen je de curator te lijf gaan. Maar je moet ervoor zorgen dat die curator. die curator moet datgene overhouden ja. dat je door kan starten. Het is niet de bedoeling dat, als, dat je als een mug wordt doodgedrukt. En dat is wat er op dit moment gebeurt. En een levenslang aan schulden vastzit? Mijn hemel, wat zijn ze daar slecht in? Omdat Hoe ben jij de, om, daar ooit boven, bovenop gekomen dan? Ik ben daar open. de met de curator, met de rechtercommissaris. Mm. Ik heb alles gedaan om te zeggen... jongens, die economie moet doorgaan. Ja. Het faillissement was alleen maar... Oh, ik ging met een heleboel andere bedrijven failliet. Het heeft te maken met economie, met allerlei andere zaken. Maar zorg ervoor dat iedereen die failliet is... dat hij wel de mogelijkheid heeft om op te staan. Het ja. is geen levenslange straf. Nee. En daar ben ik voor aan het vechten. Ja. ja, artikel 69. Klinkt, artikel 69 van de VS mensen. Ja. Dat betekent, nee, maar dit weten een hele hoop mensen niet. Nee, Daarmee niet. kan je namelijk de curator... en dan schrijf je aan de rechtercommissaris dat de curator niet voldoet. Schrijf je dus tien brieven als het ware... dan wordt de curator eraf gehaald. En dan heb je tenminste een wapen. Het is, <hijen> uh, het is interessant. Uh, artikel 69, uh, Ronald van der Geer. Ooit van gehoord in Almeloen? Ja, wel van gehoord in ja, handeloos zeker. He, ik heb er zelf ook wel eens van gehoord. Echt? Maar als je me nu naar de inhoud zou vragen, dan uh, moet ik het antwoord schuldig blijven. Ik kan beter antwoord geven op de vraag hoe lang we hier spelen. Dat is twee minuten. Stand 0-0. Het gaat om Heracles Feyenoord. De wedstrijd vooraf gegaan door een, uh, ja dat hoor je dan zo te zeggen, maar dat was het dan ook. Een indrukwekkende minuut stilte ter aangedachte is aan Frits Korbach. Uit een uh, mooie toespraak van Jan Smit, de voorzitter. Want Korbach is hier uh, twee jaar trainer geweest en dat is uh, alom gewaardeerd. En de beide ploegen spelen dan ook met rouwbanden. Twee minuten geleden dus begonnen aan de wedstrijd. Met het wetenschap dat Feyenoord natuurlijk een prima competitie. Start kent zes punten uit twee wedstrijden. Geen wijzigingen in de basiself. Herakles allemaal wel, maar dat is alleen maar ten goede van de ervaring. Want Antoine van der Linden is terug van een schorsing, speelt centraal achterin. En Looms linksbek is er ook weer bij. En dat is een elftal waarmee Peter Bossen het wel op durft te nemen. Hier op het kunstgras tegen Herakles. Dat balbezit heeft dat nu met de Armenteros van links naar binnen komt. Nog altijd Armenteros en dan wordt hij ter val gebracht. Maar zegt schrijver Terwiedemeijer, dit is geen vrije trap. En dus kan Feyenoord gaan uitverdedigen. De kop van de wedstrijd is eraf. Na drie minuten is de stand 0-0. Ben je een sportliefhebber, Betheon? Uh, ja, ja, vooral voor het benamen van sporters. Armeteros vind ah, ik zo mooi. Mooie naam, hè? Kijk, daar valt Armeteros. Ach, Armeteros. Armeteros, valt, Armeteros. Nee, ik ben sportliefhebber. Ja, ik volg alles. Fijn. We gaan onze verslag geven, Vliegende kip, Gilles van der Wart. Hij vangt de mooiste sportverhalen. De mooiste sportverhalen. De Vliegende kip. Halverwege daar ben ik, uh, Govert, bij de golfbaan, de Houtrak. En uh, naast mij staat uh, Willem van der Haarigham. Willem, uh, golven, dat is eigenlijk je favoriete tweede sport naast het voetbal? <laughs> ja, ja, dat kan ik wel zeggen. Ja, je moet lachen, want voetbal is nog steeds je hoofdzaak natuurlijk. Maar hoe vaak sta je op een golfbaan? Nou, ik ben hier wel een keer of drie, vier in de week. Maar het is niet zo dat je altijd speelt. Uh, je speelt soms twee, drie keer, negen roodjes. En wel is een beetje kletsen en een bakje koffie drinken. En fanatiek? Nee, Nee, nee, nee, nee. Ik speel er gewoon omdat ik het heel leuk, leuk vind. Het is ook een hele mooie sport. Nee, ik ben niet echt een, uh, iemand die met zijn handicap bezig is. Want uh, normaal gesproken als, uh, als wij in het dagelijks leven iemand vragen... wat is je handicap, dan worden ze boos. En op die golfbaan is het heel normaal als je een handicap hebt. En hoe lager, hoe beter. Maar dat zou mijn uh, een zorg zijn. Ik heb net een beetje geluisterd naar die gesprekken... hoe het gaat met die, uh, met die golfers, Maar er wordt toch wel een beetje geschomeld af en toe. Met een nou, handicap. Het is, ja, het is wel leuk. Uh, ik uh, wist niet dat dat... Uh... Dat het voor een heleboel mensen zo belangrijk was, voor hun handicap. Want ik heb mensen gezien, heel volwassen mensen, oude mensen, pikken, ballen uit de bunker gooien als je niet kijkt. Weet je, die ballen goed leggen. Als ze in een kaart moeten lopen, dan denk je, ja, wat gaat het er godsdammer wees bij? Dat je op zo'n mooie baan, of op de mooie banen die we in Nederland hebben, dat je daar uh, kan spelen. Dat is geweldig gewoon, dat is een beetje een mooi weer is. Ja, maar je zei net ook, en dan moest ik helemaal om lachen, dat mensen van tevoren hun kaart al invulden. Die heb je er ook bij. Ja, die, die zijn bang dat het toch alsnog mis kan gaan als ze gaan spelen. Want ja, meestal zijn ze er toch een beetje gestrest, heb ik het gevoel. En die denken, laten we nou vast maar op een hoog alles invullen. Dat is wat makkelijker. Maar dat blijft ook wel mooi voor de sporten. Maar dat had jij niet verwacht. Je dacht nee, dat ze nee. mensen heel serieus waren. Ik nee, denk dat zijn mensen die, die spelen gewoon en dat ze het heel leuk vinden en, en dat ze. Want ja, mensen zeiden van dat moet je doen, dat is rustgevend. Maar ik heb het gevoel dat het voor een heleboel uh, niet zo is hoor. Dat is allemaal wij stresskip. Wat is jouw handicap? Ik moet eerlijk zeggen, ik heb niet, geen handicap, maar op oh, mijn kaart staat 20 heb ik gezet. Klopt dat? ik nee, kan wel aardig golven doen. Soms klopt het, dat soms niet. <laughs> maar dat is ook niet zo belangrijk. Net weten ze ook dat ik dat niet belangrijk vind. Maar het leuke is dat je wel met mensen omgaat die het heel belangrijk uh, vinden. Ja, maar dat is juist eh... Kijk, soms heb je het gevoel als je met mensen speelt. En dan gelukkig de mensen waar ik nu mee speel, het is wat beter. Maar die hebben het gevoel dat ze het de uh, Open spelen, weet je niet. Mensen blijven fanatiek. Uh, heel gek. Als ze afgeslaan moet je stil zijn. <lacht> ik zeg, ik ga er niks ergens anders mee meespelen, maar dan gaat hij niet met mij spelen. Er komen hier vliegtuigen en daar hebben sommigen ook weer last van, weet ik niet. Denk je. Maar slaat het op. Uh. Wie speel jij? Want ik zag net Marcel Joost, uh, de oud-honkballer. Speel je wel eens met hem? Nee, ja, soms. Dan, Marcel die is in de spelen die is meestal toch altijd uh, alleen bezig. En die loopt ook als een sneltrein over die baan. En dan, soms zie je hem niet. Het is soms net de kast bij de En Dan staat hij ineens naar zijn, weet je niet. En dan loopt hij weer twee hols mee. En dan, dan vliegt hij weer verder, weet dat, dat, dat is echt ongelooflijk. Uh, die, maar die kan, wel goed die kan wel redelijk tot goed spelen, hoor. Wie speel jij? Ik speel met Tone, met Ari, met Bert Hamacher. spelen we elke dinsdag. En dan constant Willem Polderman. Die speelt ook vaak mee. Maar die is, dat is altijd... Uh... Ja, heel gemoedelijk is dat. Zijn we, die spelen we goed, hoor. die spelen ene keer 10 of 12. Dus dat, dat is dan wel leuk, maar... Maar het is wel een hele leuke sfeer. Niet zo prestatiegericht. Dat is juist het leuke. Voor jou is het ontspannen. Ja, maar het is toch geweldig als je op een bepaalde leeftijd bent... en je kan op zijn baan lopen. Of je hebt nog zoveel mooie banen in Nederland. En je kunt er lopen. Dat is toch geweldig. Twee uur. Dan zit je thuis. En dan zit je buiten te zaren. Maar het is wel zo... Ik vind het heel mooi, maar het, ik ga niet buiten lopen als het regent. Nee, nee dat voor geen prijs. Dat is het mij nou net ook weer niet waard. Want in twee uur gaan we er even verder over praten. Oké, okay. als het droog is, joh. Het gaat tijdens snel, hè? Hoe mooi is dat, hè? Peter-Jan Rens, u kent hem uh, ongetwijfeld uh, van theater, uh, gezelschap, uh, cactus, van zijn uh, televisieprogramma's als uh, doet hij het of doet hij het niet uh, Vijf tegen vijf natuurlijk, geef nooit op. Nou, ik, ik, ik noem maar een paar programma's dat u weer een beeld hebt van, oh, dat is die meneer. Met dat stekelhaar. ja, uh, rood, uh, maar het is uh, iets minder rood. Nee? Ja, is, uh, dat hangt van uh, uh, waarschijnlijk van de zon af. Want het bleek af en Het gaat weer bijkleuren. Ja. Peter Jan. Uh, af en toe wil het erg rood uitslaan. Nou, dat is mooi. <lacht> uh, je bent bezig met een nieuw televisieproject. Rens 1. Ja. Leg eens uit, wat is dat? Rens 1 is eigenlijk een zender die uh, meer gaat communiceren. Dat betekent een dus zender die laagdrempelig is. Zowel voor de kijker als voor de maker van televisie. Als voor de reclamemakers. En dat doe ik in samenwerking met de lokale omroepen. Bijvoorbeeld het eerste programma wat we gaan doen is Renschedee. Dat is met uh, TV Enschede FM. Dat is de award warning winning omroept overigens. Uh, en dan doe ik het met uh, Bianca Leusink. Ja. En dat, uh, daar maken we een programma. Dat zeg komt even, elke, half negen, al, ja, elke dag om half negen. Laatstrempelig. Wat wil je daarmee zeggen? Dat betekent dat er gemakkelijk... Wij vermediaan. En ik, dat is een nieuw werkwoord. Laten we dat introduceren. Ik vermedia, jij vermediaat, wij vermediaan. Ik vermedia de wensen van de kijker. De makers van televisie en uh, de reclamemakers, oftewel de mensen die producten hm. willen verkopen. Wat is een wens van een kijker bijvoorbeeld? Een wens van een kijker is bijvoorbeeld om heel simpel een filmpje in te sturen... om een bepaalde tijd iemand te feliciteren. Of bijvoorbeeld een filmpje in te sturen om zijn mening te geven. Of bijvoorbeeld om, een, om beginnen met een soap van, uh, en een aanzet maken van een soap... naar een bepaald programma en dat op te sturen. Of uh, voor zijn goede doel iets uh, te maken... Dat betekent dat elke programma wat wij hebben. En we hebben kinderprogramma's, volwassen, mediaprogramma's, watersportprogramma's, sportprogramma's. Elk programma begint namelijk met de inkomende post. Dat zijn filmpjes tot maximale minuut. Die ingestuurd worden. En de twee presentatoren die reageren daarop. Ja, want als, als, als jij zegt van zo'n filmpje. Nou, dit is echt helemaal goed. Ja, niks, dan stopt de presentator de... ook. Die zegt: ja, de, zo, die presentator gaat op zoek naar de wij media. Die gaat op zoek naar kijkers voor de klant. Uh -huh. En dat kan ook bijvoorbeeld een bedrijf zijn... die zegt, ik ga een soap maken. Dus die stuurt naar het programma een aanzet voor een soap op. En wij gaan ermee aan de slag om daar publiek voor te vinden. Voor de rest is het gewoon live-on-tape-programma's, talkshows... die op locatie worden opgenomen. En we hebben eigenlijk drie studio's. We hebben een centrale studio. Die zit hier op het Mediapark, uh -huh. Heideheuvel 1. Dat is de Doetiet-studio. Dat wordt nog heel speciaal. Daar kan iedereen naartoe komen. En we hebben een rijdende Amerikaanse schoolbus, dat wordt de eerste rijdende studio. En we hebben op de locaties, bijvoorbeeld in Enschede, bij TV Enschede FM, hebben wij een, een studio en daar nemen we ook in op. Nou, horizontale programma, programmering, twaalf programma's per dag, elk uur, uh, Rens 1. Rens 1, en, en waar kan ik dat zien dan? Op de kabel en op de lokalen. Ja. Dus met name, en het is heel simpel, ik werk samen met de lokale. Dat betekent dat zij hun programma op hun lokale uh, uh, uh, zender mm. kunnen zetten. En ik zet het gewoon naast de Nederlands Eende, de RTL, RTL et cetera, zet ik het neer. Want uh, die, die kabelmaatschappij, die moet het wel doorgeven. Ja. Gaan ze dat doen? Ja. Leg eens uit. Ik ben aan het praten met de kabelmaatschappijen. Om, het, het, ik draai het een beetje om. Ik wil een bepaalde toegankelijkheid van de kijkers. De kijkers en de makers. en de, Ook voor die groep die niet op televisie kan adverteren. Daar wil ik televisie ook van maken. Daar zit een heel marktsegment wat ontzettend ja, nou, belangrijk is. Waar, aan wat voor soort bedrijven denk je dan? Nou, eigenlijk de middelgrote bedrijven. Het wordt eigenlijk een soort MKB-zender. Mm -hmm. Nou, met alle formats die ik heb... en ik ben publieker dan de publieke in mijn reclame-toestanden... Uh, wat, wat, wat bedoel je daarmee? Nou, ik ben er heel streng in dat, het niet, uh, dat, dat je niet uh, een goedkope zender krijgt... die je kan zeggen, nou, twee flessen wijn voor de prijs van zoveel... en meteen naar, uh, mm -hmm. naar uh, die, die maatschappij. Nee... Ik, ben, ik maak eigenlijk de reclames. Ik neem verantwoordelijkheid voor de reclames die in het programma zitten. Waarom Dan doe je dat. Waarom doe je dat? Om de reclames te wijzen, weigeren. die op een bepaald moment niet overeenstemmen met het programma. Maar je zou toch ook zeggen: uh, Dit is mijn programma. En nu een reclameblok. En dan ben ik weer terug met de volgende. Dat doen. niet. Want dat, dat vind ik helemaal niet. de publieke niks. omroep. Ja, maar dat, hoe, hoe is dat nou mogelijk? Dat is nou net zoals bijvoorbeeld de Champions League hebben. Daar je, tussendoor hoor je niet eens meer een commentaar van de mensen die in de studio zitten. Omdat de macht is overgenomen van hele grote maatschappijen. Die zeer bedenkelijk zijn. En die ik absoluut niet vind passen bij uh, de publieke omroepen. En die allerlei zaken doen waarvoor je dan geen verantwoording neemt. Bah. Ja, maar ik vind de, de, die, maken wel, die maken wel mogelijk dat die dure Champions League... Ja. op de publieke zelfs te zien is. En dat vind ik zijn. nou een keuze. Ga je daarmee in zee... Of ga je tegen hun zeggen, ja, wacht even, ik vind dat niet goed. Als je op een bepaald moment met, met, met grote organisaties in zee gaat... en je zegt alleen maar, ze zijn er om te betalen... en voor de rest nemen wij er afstand van, vind ik niks. Nee, nou goed, dus jij uh, laat de reclameblokken uh, min of meer horen... bij de programma's die ja. je gaat maken. Ja. Uh, in ieder geval zeg ik, ik neem daar de verantwoordelijkheid uh, voor. Nu nog even, wat beweegt je om televisie te gaan maken? Omdat ik een liefhebber ben. Ik heb... Ik vind het zo mooi om weer televisie te maken... zoals ik vroeger televisie maakte. Maar dan kun je ook een eigen programma doen... en dat bij wijze van spreken... een het ja, maar... aanbieden aan, aan wie je het zou willen hebben. Nee, want ik wil juist... Maar je wil een zender. Ik wil een zender en ik wil een communicatiezender. Ik wil een zender die... Laagdrempelig is en die waar En heel veel mensen kunnen instromen op de techniek. Jong en oud combineren. Om daar op techniek, op presentatie, op alles wat televisie maken betreft uh, wat televisie maken betreft, dat je daar gewoon. Dat er werk wordt verschaft en dat we daar echt televisie kunnen gaan maken. En dat we niet slaven zijn van de grote, commerciële mm. jongens. Niks te nadelen hoor. Want ik vind dat John de Molle en, de, en de, de Champions League geweldig hoe ze het allemaal doen. Maar ik denk bij mezelf. Hey, er ligt toch een andere taak, dat is namelijk televisie maken voor de mensen. en voor Zeker. de makers van televisie. en meer kansen bieden. Maar je wilt kijkers hebben. Je wilt politicus Ja, je moet je bedrijf verkopen. <laughs> maar je wilt kijkers nee. hebben. Je wilt kijkers hebben. Ja, hoe, hoe trek je mij over de streep om te zeggen. ga naar Rens 1 kijken? Oh, ik denk dat dat helemaal... Dat, dat is absoluut... Omdat de onderwerpen die je per programma hebt... liggen ook binnen jouw interesse. En ja, ik bedoel, jij bent ook een onderwerp. Nou, de achterkant van de sport hebben we bijvoorbeeld. Oh, dat is leuk, ja. De achterkant van de sport heeft... Uh, we hebben bijvoorbeeld een hmm. programma over het uitgaansleven... met Mike Staring en dat zijn ontzettend leuke programma's maar het is, het is een beetje de, wat ik wil is de polsslag van de, van de samenleving dus dat je horizontaal geprogrammeerd hebt net zoals de radio maar dan en TV dus. veel ja. toegankelijker maar wel echt televisie maken maar gewoon productie maken productie maken en de, nu de omroep hebben voor zorg dat er een heleboel mensen eruit moeten... en omge, uh, eigenlijk omgevormd moet worden naar andere beroepen... ik zeg, er ligt een heel groot marktsegment... waar we echt televisie kunnen maken. En daar ben ik me ook mee aan het praten met de, met de, met de kabelmaatschappijen... die daar zeer ontvankelijk voor zijn. Zeg, wie betaalt dat? Ik bedoel, een televisiezender is niet goedkoop. Nee, TV's, maar ik heb een speciale... Het is een economisch model wat ik heb neergezet. Mm. En het, het wordt inderdaad... Wij, we produceren zodanig... Dat we eigenlijk per opname... Hebben wij een tape op tafel... Zonder schulden. En zo wordt het eigenlijk betaald... Door alle mensen die op een bepaald moment het programma maken... En items en inderdaad... Ook de reclame mm. die er rond de zender zit. Maar wel reclame waarvan ik zeg van... Hé, hey, dat hoort bij ons. En ik ben niet... Een soort uh, iemand die zegt van, oh, uh, wij gaan nu de noodzakelijke boodschappen doen. En dan vervolgens zie je de meest afschuwelijke dingen. En dan komen de mensen weer terug, terwijl je daarvan eet. Dat zijn ja, de ondernemers zijn van de Nederland. Ja. En daar moet je solidair mee zijn. Ja, nou interessant. Ik uh, wil er straks nog wat meer over weten. Uh, eerst als beloofd natuurlijk, uh, op kop van dit uur, onze tv recent Ron Vergouwen die, ja. uh, die kijkt uh, natuurlijk terug, uh, rond Snelle blik op de afgelopen zomer. Was er nog wat op tv deze week? kijken met Ron Vergouwen. Normaal zijn juli en augustus twee maanden van slechte televisie... en vele tweede kijkmomenten, zoals men herhalingen ook wel noemt. Maar of het door het slechte weer kwam of niet... deze zomer viel het allemaal wel mee. Vooral bij de publieke omroep. Met als hoogtepunt het programma Over de Streep. Naar een Amerikaans idee jongeren respect bijbrengen. En ja, als je je moeder ziet huilen van dat haar zoon verkeerde kant op gaat... ja, dat, dat raakt je toch. Ja, ik vond het een erg indrukwekkende serie. Ook erg indrukwekkend de comeback van Jellebrand Korstius... dit jaar bij Zomergasten. Hij heeft duidelijk geleerd van zijn beginnersfouten vorig seizoen... en hij bekijkt bijvoorbeeld de fragmenten nu van tevoren. En dat zorgt voor vlekkeloze overgangetjes. Zoals hier bij Stepfase... Want we hebben toen ook in die tijd meegemaakt dat uh, gewoon op ons geschoten werd. Oh, ja, ja, Ik kan er gewoon niks aan doen. Dat is gewoon uh, een manier hoe ik met uh, angst omga. Ja. misschien heb je dat weer geleerd van Pipi Lankaus. Juist. Waar we nu uh, een fragmentje ja. van uh, zien. Laten we eerst eventjes uh, kijken. Okay. Hi, Jelle geeft dit seizoen zijn gasten alle ruimte... waardoor hij soms de regie kwijt lijkt te zijn. Ook bijvoorbeeld tijdens het college van hersenonderzoeker Dick Swaap... zagen we weinig tegenwicht van de gastheer. Al was dat tot nu toe ook niet echt nodig. Het lastigste had hij het nog aan de stok met cabaretier Mark marie Huibrechts... wat door de spanning tussen beiden een topuitzending werd. Ook omdat Mark marie zich volledig wist te geven. Met een lach... Waarom hij geslagen wordt en zij wil slaan, als jij moest kiezen? Slaan. Slaan? Ja, ik zie het, ja. Ja, ik zie het ja. <lacht> ja, <hij zit> echt <lacht> je ogen, ja. En een traan. Mijn vader heeft me wel op, op hele moeilijke momenten in mijn leven... het mij heel moeilijk gemaakt. Wat voor moment bijvoorbeeld? Daarom geef ik geen interviews. Jelle is absoluut geslaagd voor zijn herexamen van zomergasten. Wat mij betreft mag hij volgend jaar weer terugkeren. En wie sinds een paar jaar hun zomervakanties ook flink hebben moeten inkorten... zijn Knevelen van de Brink. Eindelijk zijn de twee een beetje op elkaar ingespeeld. Maar hun gasten inmiddels ook. Want waren het in eerdere seizoenen altijd Andries en Thijs... die er een vraag over het geloof met de haren bij moesten slepen... Tegenwoordig komen de gasten er gewoon zelf mee aanzetten. Dat was ook mijn eerste reactie. Van, nou, goed dat hij excuses maakt. Toen ik de hand precies het erbij pakte, dacht ik van... Nou ja, we zullen de kamer toch nog even moeten weten. Want uh, ik ben katholiek opgevoed, maar dan kon je dus ook uh, biechten. En dat mocht allemaal. Maar dat moest dan wel oprecht en volledig zijn. Want anders <lacht> gold het niet. Hè, dus oh, ja. Ja. De EO-presentatoren waren er deze zomer, behalve tijdens de tour... twee weken niet, omdat plaats moest worden gemaakt... voor de herhalingen van Ivonies tv-show. Die dit jaar 30 jaar bestaat. Wie nu al die interviews uit de tv-show is achter elkaar zag... kon mooi zien dat alle gesprekjes van Ivo een vaste opbouw hebben. En dat dat interviewer voor Ivo eigenlijk gewoon een trucje is geworden. En, hoewel Ivo niet de naam heeft nooit kritisch te zijn naar zijn gasten... bleek dat na het zien van deze herhalingen eigenlijk best nog wel mee te vallen. Toen Ivo trouwens zelf deze zomer te gast was bij Knevelen van de Brink... ging hij zelfs nog verder... Hij begon zijn gastheren een lesje kritisch interviewen te geven. Ik vond het een beetje een vreemde vraag van jou. Zijn die excuses? Ga je dat nou niet... mijn vraag hier in dit nee, moment? Nee, nee maar is dat voldoende? Dat het nee? zei hij. Toen denk ik, dat is natuurlijk niet voldoende. Het is zo makkelijk om te zeggen, sorry, ik heb me vergist... als het om zoiets essentieels gaat. Ja, en het moet gezegd dat die les snel opgepikt werd... want toen Ivo in de uitzending zijn liefde voor het theaterleven kenbaar maakte... Toen gaf Thijs van der Brink hem even een koekje van eigen deeg. Nou, dan stop je... je met televisie en dan ga je verder in het theater. Dat zou heerlijk zijn, maar dan verdien ik niks meer. Dat is het enige wat jammer is. <laughs> ja, zo maar zo nee, eigenlijk houden. zeg je, ik werk alleen nog bij de televisie voor het geld. Wat is dat nou voor dat raar? Dat is bijna net zo'n slechte vraag nee, als die andere is nee, net maar stelde. Als, als hij hem niet had gesteld, zou ik hem gesteld nou, hebben. Nou, dat zegt veel over jou. Maar er was meer mooie tv, zoals bijvoorbeeld Kijken in de Ziel. Dit keer met Politici. Weliswaar lieten de Haagse dames en heren zich wat minder in de ziel kijken... dan de Strafpleiters uit de vorige serie... Maar toch erg mooie televisie met onder meer oud-politici als Hans Wiegel. U was ook wel de koning van de one-liners, hè? U kon heel goed... Ja, uh, zo was. Nou... <laughs> ja, en tot slot weer deze zomer voor een serie over 60 jaar Oranjes op tv. Ook Koos Postema weer van stal gehaald. Nederland zag de koninklijke familie in de afgelopen 60 jaar vaak op televisie. Maar interviews met de leden van het koninklijke huis zijn schaars. Er kwamen een hoop interessante en grappige anekdotes voorbij... van regisseurs en programmamakers... over het in beeld brengen van de koninklijke familie. Maar hoe opvallend was het dat deze serie zelf... zo slecht in beeld was gebracht? De archiefbeelden waren prachtig... maar de interviews waren slecht uitgelicht. Oh, en uh, Koos Postema? Ja, we weten allemaal dat dat een wandelend icoon is. Maar één tip. Koos moet niet meer wandelend in beeld komen. Hij loopt namelijk wat moeilijk... En het fragiele idee wat de kijker zo van hem krijgt, dat verdient hij niet. Nou, qua weer was het een treurige zomer. Maar de televisie, daar was het voor de verandering beter dan ooit toeven. Kassie kijken met Ron Vergouwen. Peter Jan, Peter Jan Rens, Ben jij een televisiekijker uh, ook, ook ja. ontspannen of kijk je altijd met het professionele oog? Nee, ik kijk altijd ontspannen. Ja? Zelfs naar mijn eigen programma's, omdat ik de meeste vergeten ben. Dan lig ik weer helemaal in een deuk. Ja, maar waar kijk jij naar? Ja, ik hou van Amerikaanse comedy sowieso. En Dexters en al die uh, zaken. Maar elke nieuwsrubriek, elke talkshow, uh, uh, daar kijk ik naar. En natuurlijk ook uh, de fenomenen van de, de sportshows. Dat oh, vind ik dus fantastisch. Mart ja. om te zien hoe die een programma maakt. En denk ik, hoe is dit mogelijk? Dit is volledig verbijsterd. En zit ik te kijken. Ik Wat denk. is dat verbijsterd? Nou, qua qua rare zinswendingen soms... Mm. waarvan ik denk, hij neemt me mee naar een... Ja, dat vind ik geweldig ja. als een presentator dat dit. Uh, dat had ik nooit verwacht. Het is, het is, het is niet het cliché meer. Het mm. is daar Mart in beeld zit als een grote broedkip... die alles, overal zijn eieren neerlegt... Te oh Dat ja. is prachtig om te zien. Ronald van der Geer en Almelo bij Heracles Feyenoord. Nee, ik denk, je legt een bruggetje met een broedkit... maar dat, uh, nee, dat is, is makkelijk gespaard gebleven. Het nee, nee, nee. is te makkelijk, hè? Ja, na 23 minuten is het in Almelo nee. nog altijd 0-0. Bij nee, Heracles Feyenoord. Feyenoord wat van afstand geschoten. Drie keer over of naast. En een aardige poging van Fernandes. Overtoon heeft namens Irak de Zomelo een vrij tap mogen nemen. Irak is dat nu probeert uit te breken via Armenteros. Hij komt vanaf de rechterkant, draait weg bij Ron Vlaar. Dan is er de beweging wel bij Everton, zijn collega-aanvaller. Alleen de steekpaas komt niet in de buurt van Everton. Waardoor Erwin Mulder, de keeper van Feyenoord... die dus uh, nog niet buitengewoon druk heeft gehad, de bal makkelijk kan oprapen. Snel weer Feyenoord nu. Dat schakelt, Fernandes vindt aan de rechterkant van het schafstopgebied. Balletje even onder de voet naar Cabral, de held van vorige week tegen Rodi Seed toen die twee doelpunten maakte en een assist op zijn naam kreeg. Nu wordt hij eigenlijk vrij gemakkelijk afgetroefd, deze kabal door Kwanza. De middenvelder van Herakles die nog met een handigheidje kabal ook nog het bos instuurt van der Linden. En dan loopt het mis halverwege de helft van Herakles met deze uitbraak. Het gaat wat, wat op en neer, meest tot uh, verbeelding spreken. Toch die actie van Fernandes van Feyenoord vanaf links naar binnen en schiet in de korte hoek. Maar pas ja. weer had hem. 0-0 is het na 24 punt een soundbites. <laughs> soundbites. Peter Jan. Als, als morgen John de Mol belt... doet hij het of doet hij het niet? Kom nog één keer terug met een grote televisieshow. Doet hij uh, het? Uh, doe jij het? Oh, ik doe het voor John zeker, want hij is prachtig. Ja. Het, je kan het er gewoon bij hebben bij dat digitale ja, televisiekanaal. Hoor. Ja hoor, sowieso. De, zelfs de publieke omroepen die kunnen meedoen met Rens 1. Dat is geen enkel probleem. <laughs> Wie zou je willen hebben? Nou, er zijn, Zoals de Vara heb ik nog steeds erg hoog zitten. Ja. Uh, San Rancune begrijp ik... Nee, dat dan, maar de vader is altijd nee. goed voor me geweest. Ja, zeker. Nou ja, goed. Uh, omdat je daar toch ook weg bent gegaan. De dat conversie. was ik zelf. Dat weet ik. Maar... Op het moment dat ik wegging en, en ik ging naar de andere kant toe... dat was mijn entomeloze ambitie. Maar Vera Keur kwam terug, nog met een bot. Het was geweldig. Ik Nee, alleen maar goed over Goed. Ja. Oké, okay. uh, dat kanaal begint in oktober. Er moet winst ja. worden gemaakt, neem ik aan. Want je wilt ook overleven. Nou, ik Niet je ik, ik heb gewoon heel simpel de strategie. Eén, dat iedereen zijn hypotheekje kan betalen die eraan meewerkt. Dat is mijn eerste fase. Als ik dat rond heb, dan ga ik verder aan winst denken. Ja, want uh, gaat het je financieel wel weer uh, zodanig dat je zegt... Wij zijn niet zielig. Ik ben nooit zielig geweest. Nee, maar je bent maar, failliet gegaan. Maar en het, ik had een enorm negatief saldo. Ja. En dat dreigt over te gaan naar een positief saldo. Dus je, je kan weer wat hoi, uh, gaan hoi, uitgeven. Hoi. Uh, wanneer is het project geslaagd? Anders gezegd, hoeveel kans geef je het? Uh, hoeveel tijd? Uh, ik, het gaat absoluut door. 100 procent. Nou, dat is mooi om te weten. 33 procent vindt dat we er zijn al te veel uh, zenders hebben. Dus, uh, ja... Komend uur, Rima van der Velden, de erevoorzitter van Kijk, Heerenveen. Kijk, we hebben het over echte mannen. Ik dank je wel, Peter-Jan en Rens. En het gaat je goed met je televisiekanaal Rens 1. Dank je wel, Govert. Tot zo radelijk.